De voorstelling van Papa Varotti gaat over enkele ogenblikken beginnen. Wilt u zo vriendelijk zijn uw blow uit te maken en uw pillen in de daarvoor bestemde bussen deponeren bij de ingang? <tie> Ik ben bijna klaar voor mijn race. Jezus, man. Gooi je er een beetje speed tegenaan. Oké. Okay. Ik me thuis. Op een voel ik me thuis, op een ree voel ik me thuis, op een me thuis, ja ja als ik straks sta denk ik dat ik harder ga, op een ree voel ik me thuis, het is beter dan in huis. He was saved as three. Ik zweef, nu denk ik dat ik zweef, nu denk ik dat ik zweef. Ja ja, en dat komt niet door oh, dat hele ik dat ik Eer de studio! Nou, ik wil gewoon even bij je zijn. Op een ree voel ik me thuis. Op een ree voel ik me thuis. Op een ree voel, voel ik me thuis. Ja, ja, als ik zwak sta, denk ik dat ik harder ga. Op een ree voel ik me thuis. Het is dan niet uit. Nu denk ik dat ik zweef. Nu denk ik dat ik ik zweef, ja, ja ja, en dat komt niet door. Dat wordt hele laat. Nu denk ik dat ik zweef op deze dikke Oké, okay, volgende.